Op internet zijn beelden verschenen waarop te zien is hoe demonstranten worden beschoten als ze zich terugtrekken. Ook is ophef ontstaan over een vrouw die in haar gezicht wordt geslagen en half naakt wordt weggesleept. De prominente Egyptische politicus Mohammed El Baradei vindt dat de militairen zich moeten schamen voor hun hardhandige optreden. De betogers eisen dat de militaire raad in Egypte de macht onmiddellijk overdraagt aan een burgerregering.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 in zijn theaterprogramma in IJsselstein. Het heet Ali B. geeft antwoord. En nu zit hier achter de deur van Kamer 108, deze Ali B. En ik hoop dat hij antwoord geeft op al mijn vragen. Het zal een uitzending worden, denk ik, op volle toeren. Daar is hij. Zo. Ali, jongen. Goed, vriend. Ja, goed, jongen. Ik je in mijn Ja, bevalt het? Ja, dit is prima. Ja?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 En je was met je goede vriend, dus Karim heette die? Ja. Spreek je die nog? Is nog altijd vriend van je? Of weet je die niet. Nee, man die, die is... is volgens mij imam geworden in Saudi-Arabië. Echt waar? Ja. <laughs> ja, maar dat is echt een bijz heel bijzonder. Als je kijkt naar met wie ik hier ben opgegroeid in, uh, in de pijp, dan zijn er, zijn er sommigen zelfs geliquideerd. Uh, sommigen zijn chirurg geworden. Ik ben een uh, beroemde rapper geworden. Hij is imam geworden.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 En we hebben gewacht, die winkel was gesloten. En we waren helemaal uh, okay. komen lopen en we stonden daar echt hoopvol te wachten tot die open ging. Toen ging je open en toen werd er zo gekeken naar die steen. En wij hoopten echt dat ze zouden zeggen, dit is een zeldzaam steen uit, uh, weet ik veel, Zanzibar of weet ik veel waar vandaan. En het bleek gewoon een van de dode steen te zijn. En toen kregen wij het medelijden, volgens mij, 3,50. <laughs> maar ik was toen wel bezig met geld verdienen, Dan denk je, dat. is wel...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 Want je droom je in het Marokkaans of droom je in het Nederlands? Die is me wel bijgebleven. Dat vond ik wel een mooie vraag. Maar iemand vroeg me ook. Uh, ja, maar was het in het Marokkaans of in het Nederlands? Ja, dat, dat lag eraan in welk gemoedstoestand ik was eigenlijk. Ja, lampje was, als ik, ik boos was, dan droomde ik in het Marokkaans. Oh, ja? <laughs> Want dan ga je schelden en dat scheldt in het Marokkaans toch lekker. Het ding die je maakt, dat klinkt beter dan. Uh, donderop. Ja, dat is bijna. Maar wat, wat, wat ik ook een mooie vraag vond, en dus er was iemand.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 heeft gezeten in het vorige seizoen. Yes. En die heeft, uh, volgens mij, uh, de vraag op alle antwoorden gegeven. Dus uh, ik zou zeggen, luister erna en ik hoop. Die, die, die, die heeft een vraag op alle antwoorden? Of antwoorden die heeft op het alle antwoord vragen. op alle vragen. Ja, oké. Dan gaan we nu heel complex... Uh... Dus uh, nou gaat het uh, gebeuren. Ik uh, zou zeggen, geniet ervan. Oké. Okay.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 Niet nodig als de liefde het antwoord is. Er zijn alle vragen over nodig. Niet nodig, nee, nee, nee, niet nodig als de liefde het antwoord is. Zet ik een koers uit of vaar ik op opgevoed. Wat is belangrijker? De wegen of het toe. Geef antwoord. Niet. Blijf altijd bij jezelf en zing je eigen lief, niet nooit, niet nooit. Als de liefde het antwoord is, zijn alle vragen.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 Nou, ik heb een stukje, mag ja, ik een stukje ja. laten horen van afgelopen woensdag in jouw programma. Jullie gingen het nummer Ben ik de Min van Armand omzetten. Uh, laten we daar even naar luisteren als jij uh, begint uh, te rappen. Want daar voel ik ook wel een soort van uh, boosheid in. Ja. Ben ik de Min? Ja. Ben ik Min? Ben ik de Min? Ben ik te laag bij de grond Omdat ik niet rap over haat Dus kom klaar, zo'n de symbool maakt van een wapen, een oh hoop Gewelddadige promotie, nooit Ja maar als een popi Zwaaien met een pistool, haar van de beat Smoke, hopie, dan ben ik maar te minder, ben ik maar te miserabel Het is een shitfabel Wanneer ze zeggen rappen is niet voor die kids Laat ik een hit maken waar ik marihuana, whisky, glazen en bit Die samen verbindt, want het is voor echte mannen Het is voor rappers van de straat met oprechte plannen Niet voor jou Ali B, nee jij bent een schande Jij bent een keerzijde van de Rappers met skills eigenhandig Wil ik je de scene uittrappen, zien mij als zwakke Link omdat ik zing met Marco B of met Frans Bauw, zo wantrouwen, want alles wat ik doe is zo vast. als het kan. Nou, ik verlang naar een stabiele manier van leven door subtiele keuzes te maken. En dan bedoel ik niet alleen de serieuzere zaken. Ik vind het leuk om het vaker mee te doen aan een spelletjesprogramma. Ben ik daarom te min? Ben ik daarom een drama? Fuck it!